7 uur, het NOS-journaal, Remol Serré. Noord-Korea voert retoriek op, New York zoekt naar menselijke resten, 9-11, en weer melkpoederschandaal, China. <tieden>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 Daarop liet de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... de raketten in zijn land in staat van paraatheid brengen. In New York wordt de komende tien weken puin gezeefd... van de ingestorte Twin Towers en wordt gezocht naar menselijke resten. Onderzoekers hopen met DNA-technieken... meer slachtoffers van de aanslagen van 11 september 2001... te kunnen identificeren.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 Het Hoge Rechtshof van Kenia maakt vandaag bekend... of de uitslag van de presidentsverkiezingen van begin deze maand geldig is. Als dat het geval is, is Uru Kenyatta de nieuwe president van het land. Kenyatta kreeg net iets meer dan de helft van de stemmen... namelijk 50,07 volgens de kiescommissie. Een tweede ronde was daardoor niet nodig. Maar premier Raila Odinga, die ook aan de verkiezingen meedeed... diende een formeel protest in. Volgens Odinga is met stembiljetten geknoeid... Als het Hof bepaalt dat de uitslag niet geldig is, komen er nieuwe verkiezingen. Bij de vorige presidentsverkiezingen in 2007 braken rellen uit nadat de uitslag bekend was geworden. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft een arrestatiebevel tegen Kenyatta uitgevaardigd... wegens zijn rol bij de verkiezingen van 2007. Hij zou hebben aangezet tot geweld.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 Maar de rechtsleider Berlusconi en Beppe Grillo van de Beweging Vijf Sterren weigeren daaraan mee te werken. In een Chinese provincie Jilin zijn bij een explosie in een kolenmijn zeker 28 mensen om het leven gekomen. Wat de explosie heeft veroorzaakt wordt onderzocht. Volgens het staatspersbureau zijn 13 mijnwerkers van de mijn in de stad Baishan gered. De mijn is staatseigendom. De Chinese mijnbouwindustrie staat bekend als zeer gevaarlijk. Er gebeuren veel ongelukken en er zijn geregeld explosies door mijngas. Op dezelfde dag als het ongeluk in Baishan werd in Tibet... zeker 33 mijnwerkers bedolven door modder, stenen en puin bij een aardverschuiving. Honderden reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden bij de goudmijn in Tibet. De actieweek voor Radio 538 voor War Child heeft ruim 1,2 miljoen euro opgebracht...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 En dan het weer. Eerst mist, maar later ook af en toe zon. Het wordt 4 tot 6 graden tijdens de paasdagen droog en geregeld zon. Maar het blijft koud. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is zaterdag 30 maart. En het goede nieuws is dat dit de laatste dag van de wintertijd is. Vannacht gaat de zomertijd in. Meer zeg ik niet over het weer. Op deze stille zaterdag roeren we ons flink. Die trend bij Pasen is eten. Het Paasdiner is in opmars. Supermarkten claimen nu al record omzetten. omzetten. Hoe zit dat? We zoeken het uit. Toerisme-seizoen is ook van start. We zagen al beelden van de eerste dappere kampeerders. Friesland, toch de toeristische provincie bij uitstek, die heeft een heel apart probleem: er zijn namelijk te weinig toiletten. Verder de problemen van Italië, Cyprus en Slovenië. De ontknoping van de eredivisie. En de leus is terug. Demonstratie tegen de voorgenomen bezuinigingen op de gevangenissen. Tot half negen is dit het NOS Radio 1 Journaal. We beginnen met de brievenbus-firma's. Want de Partij van de Arbeid wil die aan banden leggen. Dat zei Partij van de Arbeid-leider Diederik Samson. Multinationals kunnen via zo'n constructie... de belastingen in eigen land ontduiken. In het televisieprogramma College Tour... maakte Samson duidelijk dat hij daar ongelukkig mee is. Ik vind het een slecht idee dat Nederland een belastingparadijs is. Want dat, zijn... dat wij te weinig belasting heffen op bedrijven die hier niets doen... maar alleen maar hun geld langs sluizen. Dat vind ik een slecht idee. Dat wil ik heel graag veranderen. Maar dat heeft wel tijd nodig, zegt Samson. Het eerlijke antwoord is dat de oplossing zich niet zomaar aandient. Want wat doen we nou bij Cyprus? We zeggen tegen Cyprus, jongens, jullie hebben jullie de afgelopen jaren misdragen. misdragen. Daar gaan we iets aan doen. Niet door jullie te laten vallen... Niet door gewoon in één keer de Zuidas te sluiten. Maar door stap voor stap, Cyprus in dit geval, of de Zuidas... het zijn inderdaad parallelle voorbeelden, stap voor stap te verbeteren. En dan weet ik bijna zeker dat Starbucks blijft, maar dat Google verdwijnt. Of dat de Rolling Stones verdwijnen, maar dat andere bedrijven hierheen komen. En dat zijn de leider van de Partij van de Arbeid nu aan de lijn. De fractieleider van de SP, Emiel Roemer. Goedemorgen, meneer Roemer. Goedemorgen. Nou, De Stones gaan weg, uh, de brievenbusfirma's worden aangepakt. Tevreden? Nou, het is uh, even natuurlijk de, de vraag uh, wat, in welk tempo gaat gebeuren. Stap voor stap, zegt hij. Ja, precies. Maar dat heb ik wel eens vaker gehoord. Kijk, laat ik laat het vooropstellen. Um, hij zei nu letterlijk, uh, Nederland is een belastingparadijs. Terwijl hij in, uh, in, twee weken daarvoor in de Kamer nog ingestemd heeft met een motie dat Nederland geen belastingparadijs is. Dus uh, laat ik eens een keer blij zijn met een draai. Um, dat hij in ieder geval erkent dat dit een probleem is. Ja. En, uh, dat, is, dat is in ieder geval het goede nieuws. En we la laten we maar vooral... Zal ik ook met uh, voorstellen gaan komen om de partij vanavond aan mee te krijgen? Ja, want uh, nu moeten uh, boten bij de vis geleverd worden. Uiteraard. Ja. Wat moet er ik dan is, gebeuren? Ik het is het al jarenlang zo dat bedrijven hier uh, zich in Nederland vestigen met alleen maar een brievenbus en daarmee uh, in andere landen enorm veel belasting ontduiken en hier nauwelijks wat betalen. Het ergste is bijvoorbeeld dat we niet eens weten.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 Nee, precies. Maar dan kom je inderdaad, wat, wat Samson zegt... dan verdwijnen dus de Rolling Stones. Dan verdwijnt misschien ook, zoals hij zegt, uh, Google. Maar bedrijven die wel hier werkgelegenheid creëren... die zijn van harte welkom. Ja, precies. Nou, dat is iets wat we al jaren roepen en jaren willen. Dus als we dat nu dus eindelijk voor elkaar gaan krijgen... dan zou dat heel goed nieuws zijn. Ja, maar um, dat betekent dat je eigenlijk een soort scheiding maakt... dat we wel aantrekkelijk blijven. Hè, want er zijn ook allerlei onderzoeken waaruit blijkt... dat Nederland wel aantrekkelijk is uh, voor ondernemingen. Uh, en hier wel degelijk ook werkgelegenheid creëren. Ja, dat is zeker waar. Nederland heeft voor bedrijven nog steeds een... zeker als je dat vergelijkt met omringende landen... qua belastingdruk nog steeds een gunstig klimaat. Dus de bedrijven zullen echt niet zo gauw lopen. Maar wat hier natuurlijk het probleem is... is dat Nederland gewoon gebruikt wordt... omdat zij met, met constructies hier en op meerdere plekken op de wereld... gewoon belasting kunnen ontduiken. En dat, dat moet echt aangepakt worden. Dus wij zijn er ook altijd een voorstander van... om een internationaal kenniscentrum op te richten om landen uh, te adviseren hoe uh, uh, belastingconstructies hoe die er in elkaar zitten en hoe we dat in een globaliserende wereld op kunnen gaan lossen. Want we hebben er natuurlijk ook niks aan dat als het in Nederland taak dan dat elders in de wereld net zo makkelijk gaat. Nee, dan dus dan, dan gaat het probleem. weer naar, het, naar een ander afvoerpuntje, Precies, het laagste dus punt. Is dit is echt een probleem waar wij zeggen: ja, dit zul je echt internationaal ook aan moeten pakken. Goed, dan heeft u de twee uh, oplossingen. Namelijk één is openheid, twee alleen hier mogen vestigen als de werkgelegenheid uh, wordt gecreëerd. Onder andere, ja. um, dat is het. Dan is het probleem opgelost of moet er nog veel nee, meer gebeuren?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 Boten bij de vis wil doen en uh, met ons uh, morgen wil beginnen om die regels aan te gaan passen. Ik zeggen, we kennen u ook en meneer Samson kent u ook en weet dat uh, u hem dan wel op de huid zal zitten. Ik weet het <laughs> meneer Roemer, ik dank u wel voor het uh, gesprek. Goedemorgen. Graag ja, gedaan. Goedemorgen. Honderden medewerkers van justitiële inrichtingen in het oosten van het land... gingen gisteravond de straat op in Enschede. Staatssecretaris Steven van Justitie maakte namelijk een week geleden bekend... dat hij tientallen gevangenissen en tbs-klinieken gaat sluiten... om 340 miljoen euro te kunnen bezuinigen. Vijf daarvan staan in Oost-Nederland. een regio waar de banen niet voor het oprapen liggen. Bezuinigingen, oké. Okay. Veldzicht sluiten, nee. Nou, dat laat niet te raden over. Goedenavond. Goedenavond. Dat is duidelijk. Ja, wij staan hier om uh, voor ons belang te vechten, hè? omdat wij open willen blijven. Het uh, veld zich wordt nu bedreigd met sluiting en, en het is een van de beste klinieken van Nederland. Eigenlijk een topkliniek. En wij vinden dat wij open moeten blijven. En nou, daarom zijn we hier in grote getal gekomen, omdat er natuurlijk hè, is nogal wat werkloosheid is Als je kijkt naar onze regio gaat het van 700 arbeidsplaatsen. En dat zijn dan de directe arbeidsplaatsen, nog heel veel indirecte werkloosheid. En dat kan gewoon absoluut niet. Het veld... Maar toch heeft u begrip voor bezuinigingen, want ja. er staat ook bezuinigingen ja. oké. Okay, maar Precies. dan moet het maar vooral door anderen worden opgelost? Nee, door ons allemaal. En niet een aantal klinieken sluiten. En zeker veld zich niet. We hebben een aantal specialisaties die in de rest van het land niet uh, bestaan. En, en, en juist die moeilijke categorie patiënten die ze in andere klinieken vaak niet aankunnen, die kunnen wij aan. Ze loopt er loopt een lange stoet door de straten van Enschede. Mensen met fakkels in de handen. Spandoeken. Ik ben sociotherapeut in Rekken, uh, in, uh, Regge, in uh, Olde Kotter. Ik, ik kom uit het Westen. Ik ben zelf uh, verhuisd naar het Oosten. Omdat het voor, ook voor mijn kinderen rustiger is om um, um, um, uh, uh, op te groeien. Ja goed, ik ben er nu drie jaar. En ik zou, ik zou bijna moeten verhuizen voor een goede baan. In dezelfde sector. En dan weer terug naar het westen het misschien het beste, wel. Want hier is, uh, als het zo doorgaat is er geen werkgelegenheid meer. In oosten. En wat hoort u van collega's die uit het oosten komen? Zijn die op zich bereid om te verhuizen als het nodig is? Ja, ik hoor iedereen wel zeggen van ja, uh, als we hier geen werk kunnen vinden, dan moeten we gewoon weggaan. Uh, maar goed, we laten we niet meer zitten. We willen gewoon uh, in het oosten blijven met z'n allen. Bent u overvallen door het besluit van Teven? Ja, we zijn zeker overvallen. Wij uh, stonden er heel goed voor. We hadden allemaal... Uh, goede cijfers gekregen voor de, voor de inspectierapport. We hadden twee sterren gekregen, één voor de zorg en één voor de arbeid. Ja, wij hadden helemaal niet in de gaten dat dit ons boven het hoofd stond te wachten. Maar er zijn natuurlijk heel veel instellingen die nu getroffen worden en die allemaal zullen zeggen van, ja, bezuinigingen oké, okay, maar niet bij ons. Ja, Ergens moeten de klappen vallen. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar goed, als je een IST-rapport bent en je bent de beste van Nederland op gevangenisgebied, en de heer Theven heeft een half jaar geleden bij ons op bezoek geweest... Gezegd, je moet naar Amelen komen, daar doen het zo goed. En dan de we de deur gooien, ja, dat, dat is niet te bevatten van ons. Mijn naam is Jan Bart Kalk en ik ben strafrechtadvocaat in Enschede. Een strafrechtadvocaat die het een slecht idee vindt... dat er zo bezuinigd wordt op justitiële inrichtingen. Waarom? Ja, doorgaans probeer ik natuurlijk mijn cliënten uit dit soort instellingen te houden. Maar als ze er eenmaal zitten dan vind ik ook dat ze de goede zorg moeten krijgen. En het is niet in hun belang als ze dan geplaatst worden... helemaal aan de andere kant van het land. Hun familieleden kunnen ze niet meer bezoeken... terwijl dat meestal de enigen zijn waar ze nog goed contact mee hebben. En voor de advocaat wordt het vrijwel onmogelijk... om ze op een goede manier adequaat bij te staan. Dan, dan ben ik de hele dag alleen maar in mijn auto aan het rijden... om cliënten te bezoeken. En dat kan natuurlijk niet. En bovendien, heel belangrijk... De instellingen hier zijn van ontzettend goede kwaliteit. En het zou belachelijk zijn om deze expertise gewoon zo weg te bezuinigen. Nee! Oké! nee! De demonstratie gisteravond in Inschede. Het verslag was van Karin Alberts. Straks hoort u het probleem van Noord-Friesland. Er is namelijk een tekort aan openbare wc's. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Ik heb Nog meer nieuws voor u. Rijke spaarders bij de Bank of Cyprus, of Cyprus zullen nog meer geld gaan verliezen dan zal vreesten. Bankbank laat er vandaag bekend welke maatregelen het in petto heeft voor zijn klanten... met meer dan 100.000 euro op de rekening. Verslaggever Bart Kamphuis is op Cyprus. Bart, weet jij al een beetje hoe die maatregelen eruit gaan zien? Nou, het is... Oh, sorry. Het is nog niet officieel bevestigd... maar goed geïnformeerde bronnen hier zeggen dat uh, het er als volgt uit zal zien...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 Ja, daar zit nog steeds een limiet aan eh, van 300 euro per dag. Dat mogen de Cyprioten opnemen. En dat geldt ook voor wat ze bij de, de zaken die ze bij de banken kunnen gaan doen. En eh, er zijn ook nog wel wat restricties voor wat je mee naar het buitenland mag nemen. En eh, restricties op wat je in het buitenland met je Cypriotische creditcard kan gaan doen. Dankjewel Bart. Bart Kamphuis was dat. Verkeersinformatie voor u. Want in het noorden van het land kan het door sneeuw nog wat glad zijn. Verder zijn er trouwens geen hindernissen op de weg. De mannen. Dit is tot half negen het NOS Radio 1 journaal. Well as I lie, in semi-conscious state. I dream of Vertaalt, de lucht buiten is nat en grijs, zo begint een andere vermoeide dag. Het waren de mannen van Madness, Gray Day was dat. Gaan we even naar de boodschappen. Pasen ah, wordt yummy, want bij Albert Heijn hebben we de lekkerste verse sappen... heerlijke scharreleieren en liefde- en passiebrood. Come on, buddy! Chop, chop! Maar we hebben nog iets bijzonders. Jamie Oliver heeft een paar fantastische paasspecials voor ons bedacht. Oké, okay. show me your skills. Hoef. Bij Plus vindt u alles voor Pasen, maar dan moet u wel even zoeken paasbroodjes bijvoorbeeld. Dus hop, eerst naar Jumbo. Want Jumbo heeft het grootste assortiment, service op zijn paasbest... en dat alles voor de laagste prijs. U hoort ze regelmatig voorbij komen, deze reclames. De supermarkten proberen u op deze manier massaal naar de winkel te lokken. om iets lekkers op tafel te zetten met de paasdagen. En ze hopen dan ook op een recordomzet van maar liefst 765 miljoen euro. Jan-Willem Griefink is directeur van het onafhankelijke kennisinstituut Food Surfers Instituut. Goedemorgen. Goedemorgen. Noemen ze dat bedrag van 765 miljoen? Nou, zodat wij denken: van god, we moeten toch ook naar de winkel, want anders missen we de boot? Ja hoor, dat doen ze elk jaar. Dus dat speelt wel een rol mee. Dat, uh, net zoals je de horeca dat hoort te doen met de kerf. Ja. Yeah. Zoals de vuurwerkmensen dat doen... Dat speelt rol mee. Ja, gewoon een groot bedrag noemen... zodat je niet het gevoel hebt uh, dat je... Uh, of althans dat je wel naar de supermarkt toe moet gaan... want je anders het gevoel hebt dat je er niet bij hoort. Dat is het een beetje. Ja, ja, ja. ja. ja een rol mee. Ja. Help bijvoorbeeld... Maar ze hebben ook een beetje gelijk, hoor. Ze hebben ook ze hebben gelijk. gelijk. Ja, nou, wat ja. Dat, dat is een beetje wat ik verder wou vragen. Van, helpt bijvoorbeeld het koude weer mee dat ze een recordomzet halen? Ja, er zitten een heleboel factoren. In de eerste plaats is het natuurlijk door de crisis... Er dat mensen wat minder buiten de deur gaan eten en wat vaker thuis. En er speelde ook een rol mee dat het uiteten thuis toch al een trend was. We willen het thuis gezellig maken, blijkbaar om ons jachtige leven wat te compenseren. Heeft dat niet ook iets en... met de crisis te maken of is dat de compensatie van het jachtige leven? Nee, het is dus een beide. Bij de beide. crisis heeft te maken en het de, de derde is natuurlijk dat het koude weer. Ja, dat nu dus ja, drie factoren die maken dat de supermarkten dit jaar uh, wel eens gelijk zouden kunnen hebben. dat het een recordomzet gaat worden. En worden we ook niet een beetje klaargemaakt voor, uh, voor de Pasen? Want ik kan me niet herinneren dat er vroeger iemand was. die een paasdiner aanrichtte. En tegenwoordig krijg ik zelfs foldertjes in de bus. met uh, mensen die zeggen van wij organiseren een paasdiner. Ja hoor, dat is inderdaad ook zo, dat is nieuw. Dat dus komt toch een beetje uit de Verenigde Staten over waar je dat de trend. dat mensen het mensen makkelijk maken tot lekker. Dat probeert men steeds meer te doen. De supermarkten spelen erop in, maar ook, ja, ook de horeca. Ook horecaondernemers willen jou thuis wel een pavel bezorgen zorgen of een, een paar diner verzorgen. En de supermarkten spelen daarop in door uh, het assortiment dusdanig aan te bieden? Ja, hele luxe artikelen aan te bieden die je vroeger alleen bij de deur kon krijgen. En ook, zelfs de discounters dat altijd in Lidl doen, dat niet alleen de Albert Heijs en de Plussen van deze wereld, maar ook... Uh, de discounters doen dat ook. Dus ze hebben massaal die print magebootst. Dan vullen ze in met allerlei lekkere dingen. En om het thuis lekker makkelijk te maken. En zoeken we nog wel eieren? Ja, dat zit in bepaalde regio's. Dat was alleen maar missie met het weer niet, dat weet ik niet. Nee, ja, maar, maar ik bedoel, vroeger was de eierenverkoop had een piek rond uh, Pasen. Maar is dat nog steeds zo? Ja, dat is nog steeds zo. Het is waarschijnlijk minder, maar het is nog steeds zo. Goed. En wat gaat u zelf doen? Uh, ook een diner? Ja, een beetje, maar toch wel een beetje vanwege omdat we buiten de deur gaan. Toch wel een beetje minder. Goed. Ik wens u een uh, mooie paase dan. Meneer Grieving, ja. dank, dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. Ja. Pasen, dat is dus, hebben we net geleerd, veel eten en ook lekker eten. Maar Pasen is misschien ook wel een beetje het begin van het toeristenseizoen. En dan kijk je in Nederland naar Friesland. Nou is Noord-Friesland een regio waar ze hebben ontdekt... dat ze te weinig openbare toiletten hebben voor die toeristen. En het beperkt de aantrekkelijkheid voor de streek. Dat zegt de landschapsarchitect Nienke Rix jukema Dit weekend, het traditionele begin dus van het toeristenseizoen... wil Jukema samen met lokale groepen oude toilethuisjes bij boerderijen gaan opknappen en aanbieden aan de toerist. Wat ruik jij? Slik. Wat? Ja? Ja. Is een beetje ziltig? Ja, klopt. Het toerisme is heel belangrijk voor dit gebied... omdat dit echt een gebied is nou ja, waar het niet zo heel veel meer is... behalve dan dat mooie uitgestrekte Weidse landschap. Maar het is ook gelijk een beetje zijn zwakte... Op het moment dat je als mens een paar kilometer hebt gelopen... en je moet naar de wc, dan lukt dat niet. Nee, <laughs> Want hier is helemaal niks. Nee, er is hier helemaal niks. Ik kwam het zelf wel tegen als ik met een groep mensen ging watlopen En dan komen ze hier, ja, dan kunnen ze nergens naar de wc. En dan denk ik, ja, dat is toch het minst gasvrije wat je kan wezen. En toen kreeg ik de verhalen te horen van de plattelandsvrouwen. En de elektrische fiets is nou uitgevonden, fietsclubjes... En ja, die plattelandsvrouw die zei ook van... Ja, we hebben ontzettend veel zin om Friesland in te gaan... maar we kunnen nergens naar de wc. En er zijn toch cafetjes? Heel veel dorpscafés zijn dicht. Zo'n kroeg die zit ook niet te wachten op mensen die alleen maar naar de wc gaan. Zullen we eens kijken of er ergens een boerderij te vinden is... waar dan bijvoorbeeld zo'n zo zo oud huiske, dat nog geschikt te maken is? Ja, nou, we kunnen wel even rijden hier langs de dijk. En dan uh, ga ik wel even uh, mijn ogen erop laten vallen. Zo, dit is nu zo'n huisje waar je als toerist op een elektrische fiets langs kan rijden. En als er hoge nood is, gebruik van zou kunnen maken of moeten maken eigenlijk, want er is nu nog niks. Er is hier bij dit huisje geen waterleiding. Als, ik dan, als er toeristen waren in dit huisje en je moest naar het toilet, dan moest je altijd doorspoelen met een emmertje water uit de put. En ja, dat is ontzettend leuk. Dat werkt heel efficiënt. Het naar het toilet gaan kan ook een beleving op zichzelf worden. Ja, dat ja, ja, moet even doen. Ja, oh, Ik die deur. deur gaat niet open. Geweldig dit. Ja, leuk hè? Er zit ijs hier op de emmer met... Ja. Een emmer met water, een zwarte emmer. Met een klein emmertje of een pannetje erin. Ijs erop. En alleen maar een wc-pot. Ja, klopt. Dat water haal je hier uit de sloot. Nou, dit, dit huisje dat past precies in de karakteristiek van dit, deze woning. Het hoort er gewoon bij. En dat is het. Want je hoeft je niet meer bezig te houden... met dat je niet naar het toilet ergens kunt. Je kunt je nu gewoon bezighouden met het genieten. Van Friesland. Ja, van Friesland. <laughs> en dat zei vanuit Friesland Peter van der Meerschat. Die verzorgde de bijdrage.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 En een ongeluk in de Chinese kolenmijn heeft dan zeker 28 mijnwerkers het leven gekost. Wat de oorzaak van het ongeluk is in de provincie Jilin is nog niet bekend. Er zouden 13 mensen uit de mijn zijn gered. Chinese mijnen zijn levensgevaarlijk en gebeuren heel veel ongelukken in het land en dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van weerplaza.nl. Lokaal kan eerst wat mist voorkomen. Die mist gaat geleidelijk aan wel verdwijnen... en daarna schijnt de zon van tijd tot tijd. Het blijft echter niet droog. In de ochtend kan er in het noorden al een enkel sneeuwbuitje vallen. En die buitjes breiden zich geleidelijk aan uit naar de rest van het binnenland. Langs de westkust is de kans op droog weer groter. De buitjes brengen hoofdzakelijk winterse neerslag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar 4 graden in het noordoosten... tot zo'n 6 graden in het zuiden van het land. Daarbij waait er een matige wind uit het noordoosten, kracht 3 tot 4... Geleidelijk aan gaan de buitjes vanavond en vannacht weer verdwijnen. Klaart het ook weer op en komende nacht vriest het opnieuw licht. Morgen 4 of 5 graden op eerste paasdag. Met zonnige periode, ook wolken die weer gaan ontstaan in de loop van de dag. De kans op neerslag is echter klein. Misschien in het noordoosten nog een enkel sneeuwbuitje. Maandag is het overal droog en na een nacht met opnieuw lichte vorst wordt het dan 6 of 7 graden is het Radio 1 -journaal. Hij was al in de verkoop gedaan. De houtstapel voor het paasvuur in Heino. Maar het mag toch de fik erin steken. Straks daar meer over. En we hebben ook nog nieuws natuurlijk over Van Basten en Koeman. Want vanavond speelt Heerenveen tegen Feyenoord. We beginnen met uh, Italië, want meer dan een maand na de verkiezingen... heeft Italië nog steeds geen nieuwe regering. En die lijkt er ook niet snel te komen. Gisteren nog sprak de Italiaanse president Napolitano... de hele dag met partijleiders in een poging uit de politieke impasse te komen. Maar aan het eind van de dag wilde hij er niks over zeggen... en lijkt de politieke chaos groter... En groter te worden. We gaan erover praten met communicatiedeskundige en Italië-kenner Donatello Piras. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat maakt u op uit dat stilzwijgen van, van de president Napolitano? Nou ja, dat hij stilzwijgt, dat vind ik niet zo raar. Want uh, met de politieke impasse, zoals u terecht zegt... Uh, lijkt het mij uh, dat de inmiddels 87-jarige president... met zijn ambtenaren de beste nachtje over wil gaan slapen. Um, want er is, er is een impasse. Beide, er zijn alle partijen die nodig zijn om aan een coalitie te komen... hebben iets anders gezegd. En kortom, het is op dit moment onmogelijk... om uh, een coalitie die op een meerderheid kan rusten in het parlement te maken. Ja, niemand lijkt met niemand te willen regeren. Nou Ja, en dat, dat, soms is dat uit electorale overwegingen. He, Grillo heeft gezegd, uh, wij willen eigenlijk alleen maar een regering vormen als wij zelf uh, uh, de, de regering vormen. Kortom, als wij dat doen, maar ja, ze hebben niet gewonnen, dus dat gaat niemand doen. Uh, Bersani, dus de linkse, de sociaaldemocraten, die zeggen, nou ja, wij willen een, een, een regering. Um, en uh, wij, wij, zijn, wij zijn bereid om dat met een heleboel mensen te doen. Maar Berlusconi heeft gezegd, nou we willen een hele brede coalitie. Maar, zij willen, maar de linkse willen we niet met Berlusconi regeren, omdat ze dat enorm stemmen gaat kosten. Op. Ik zeg: niemand lijkt met niemand te willen regeren. Ja, en, en dat betekent dus dat er een politieke impasse is in een uh, land wat natuurlijk net zoals alle andere uh, landen in de eurozone natuurlijk ook in een crisis te maken heeft, wat hervormingen nodig heeft. En, um, en dat is uh, dat is niet goed. En dan hebben we ook nog de president die gaat aftreden binnenkort. Ja, en wat een in ieder geval een moeilijke factor is, uh, want uh, hij kan geen verkiezingen uitschrijven. Nee, dat kan de zittende president kan dat inderdaad niet doen. Die uh, gaat als het goed is over drie weken uh, uh, zal hij aftreden. Maar dan moet er ook een nieuwe gekozen worden. Dat is meteen weer een probleem. Want de nieuwe president wordt gekozen door datzelfde parlement... door twee delen meerderheid. Kortom, dat betekent dat de partners die elkaar nu de tent uitvechten... zich uiteindelijk wel um, um, nou ja, zouden moeten verenigen voor een gezamenlijke kandidaat. En die nieuwe president die zou eventueel... Uh, nieuwe verkiezingen uit kunnen schrijven. En dat is eigenlijk ook wat, als je puur kijkt naar de scenario's... wat zou er nu kunnen gebeuren in Italië? Het is een van de meest waarschijnlijke zaken dat de huidige president zegt... nou, we doen het even met een, een, een, een technische regering... willen ze in Italië naar Monti niet meer horen, dus zo noemen ze het niet. Nee. Maar ze noemen het een presidentsregering. Dus dat is een regering die op basis van een paar hoofdlijnen... bijvoorbeeld hervorming van de kieswet, een akkoord heeft bereikt... om dan bijvoorbeeld in het najaar alsnog naar de stembus te gaan. Ja, um, dat, dat is een soort, soort tussenoplossing. Maar ja, ondertussen, uh, de financiële markten... Uh, kijken met argus ogen ernaar. We hebben net Cyprus uh, gehad. En iedereen denkt, ja, de derde economie van, uh, van Europa... daar moet toch snel wel wat gebeuren. Ja, en daarom is, kijk, de, de, de politieke partijen hebben nu... Uh, in ieder geval Bersani, de Sociaaldemocraten, hebben nu uh, een maand gehad, vier weken na de verkiezingen... om te kijken of ze in die formatie tot een akkoord konden komen. Dat is eergisteren gestrand. En toen heeft uh, de zittende president gezegd... oké, okay, maar nou neem ik nu het voortouw. Die heeft, uh, nou ja... Binnen twee dagen heeft hij iedereen gesproken en iedereen gezien. Sommigen zelfs twee keer. En uh, iedereen verwachtte, nou dan komt hij gisteravond met een uitkomst... maar hij heeft er nog een nachtje over gedaan. Um, dus voor Pasen weten de Italianen in ieder geval wat de president wil... En uh, ik denk dat de beste man de ernst van de situatie heel erg goed inschat... en daardoor zou komen met een oplossing. Uh, nou ja, laten we zeggen, die niet doet wanhoop in Italië... maar ook terecht daarbuiten. Ja, maar goed, dan uh, laat maar zeggen, dan krijg je een soort overgangsperiode, als ik je goed begrijp. Dan krijg je nieuwe verkiezingen. Maar nieuwe verkiezingen, zullen die wat oplossen? Of zijn nieuwe verkiezingen bijvoorbeeld heel gunstig voor iemand als Berlusconi? Hm. Ja, dat is natuurlijk de, de, dat, is, dat is op dit moment nog koffiedik kijken. Wat we wel kunnen constateren, is dat Persani uh, de afgelopen... Op twee jaar hebben, uh, heeft uh, Centrum Links en de Sociaaldemocraten voorop... hebben op winst gestaan in Italië in de peilingen. Forse winst. Wat daar gebeurd is, is dat uh, dat als sneeuw voor de zon is... Uh, nou ja, verdwenen, zeker in de verkiezingscampagne. Maar nu... Want in de verkiezingscampagne heeft Berlusconi nog nooit voorgestaan. Maar nu, sinds gisteren eigenlijk... en dat is sinds januari 2011 niet gebeurd... staat rechts in de peilingen weer op winst. En dat is inderdaad Berlusconi. Maar er is nog een andere factor veel van belang. En dat is de factor Grillo. Yeah. Die veel ontwrichtender kan werken. Want Berlusconi is in ieder geval nog bereid... om in een bepaalde coalitie te gaan zitten. Grillo zegt, ik wil nog met links, nog met rechts. We willen alleen maar met onszelf. Uh, en is dus alles behalve constructief bezig, volgens een hoop Italianen... en zeker volgens een hoop politici. Dus die zou nog wel eens zetels kunnen verliezen dan? Uh, ik denk, nou, dat denk ik niet, omdat hij juist anti-establishment is... en een hoop Italianen yeah. zullen waarschijnlijk op hem stemmen. Dus als je nu nieuwe verkiezingen gaat krijgen dan zou rechts kunnen stijgen, maar zeker ook Grillo kunnen stijgen. Er is nog wel één ander ding aan de hand, Bersani. Dat ja. is de huidige man die premier zou moeten worden. Dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Dan, is, dan rest hem waarschijnlijk niets anders dan aftreden. En dan komt de huidige zittende burgemeester van Florence. Dat heet, die is Matteo Renzi, dat is een jonge man. En die is zowel door links, maar vooral ook door rechts... laten we zeggen, acceptabel. En dat zou kunnen betekenen dat hij... de Fractie en de coalitie gaat leiden. Maar goed, dan praten we over de zomer en misschien ver daarna. We wachten eerst even op de president. Meneer Pieras, ik dank u wel voor het inzicht. Graag gedaan. Het is acht minuten over half acht, tijd voor het voetbal. Feyenoord staat vanavond voor een zware klus. Rotterdammers spelen de altijd lastige uitwedstrijd tegen Herenveen En dan moeten ze het ook nog eens een keertje doen zonder de, de topscorer pellen. Voeg daarbij dat Herenveen in vorm is... en alle ingrediënten voor een leuke, boeiende potvoetbal zijn aanwezig. Feyenoord-trainer Ronald Koeman blikt alvast vooruit. Het is duidelijk een feit dat Heerenveen ja, duidelijk de weg omhoog uh, heeft gevonden... Uh, duidelijk meer vertrouwen heeft. Ik denk dat dat ook wel enorm aanwezig was... in hun wedstrijd tegen PSV thuis. Dat ze echt PSV uh, ongelooflijk onder druk hebben gezet. Wat wij ook altijd wel willen als Feyenoord zijnde. Vraag is of ze dat tegen ons durven en ook weer doen. Maar dat is aan hun. En het is ook het feit natuurlijk dat, uh, dat van de bovenste ploegen niemand daar gewonnen heeft. Nou, dan is het van ons de taak om dat wel te doen. Ja, Marco van Basten, de trainer bij Heerenveen, lijkt het lek dus boven te hebben. De laatste vier duels werden gewonnen. Vooral de thuisoverwinningen op PSV en FC Twente spreken tot de verbeelding. Maar van Basten wil daar wel een kanttekening bij maken. Nou ja goed, uh, het zit nu ook wel mee moet ik zeggen. Er zijn een, een aantal wedstrijden ook uh, gelukkig verlopen. En uh, dat geeft natuurlijk ook wel rust en vertrouwen. En dat is wel iets wat, uh, wat we konden gebruiken. En uh, Het is niet zo dat we heel veel andere dingen doen qua training of qua speelwijze. Alleen ja, het valt nu wat meer aan de goede kant. Het zijn best wel uh, interessante processen... waar je van tevoren niet precies uh, weet wat er gaat gebeuren... en hoe het gaat uitpakken. Maar uh, ja, het is wel een feit dat, uh, dat het nu uh, wat, wat rustiger is, wat duidelijker is. en uh, nou ja, Dat is alleen maar prettig, zowel voor de jongens als, uh, als ook voor mij. Heerenveen tegen Feyenoord. Dus vanavond in het Aba lenstra stadion in Heerenveen. Na acht uur praten we verder over die hele ontknoping van de Eredivisie. En dat doen we met Ronald van der Heer. Dit is tot half negen... Het NOS Radio 1-journaal. Niet alleen de schilderijen, maar alles aan Vincent van Gogh trekt bezoekers. Dat horen we straks. We gaan het eerst hebben over de Ronde van Vlaanderen. Die zal komende zondag voor vele wielenvolgers... Uh, echt beginnen. Althans, voor vele wielenvolgers zal dan het nieuwe seizoen pas echt serieus beginnen. Na een door dopingperikelen regelmatig verstoorde winterslaap, stroomden de Vlaamse wegen de afgelopen weken al vol met publiek. In de dagen voor de Ronde van Vlaanderen gaat het bij de volgers vooral over de twee topfavorieten, Fabian Cancelara en Peter Sagan. Reportage is van Steven D'Alebout. Cancellara tegen Sagan. Dat is Spartacus. You you, Spartacus. Tegen de Terminator. I'll be back. Twee accurate bijnamen: Kanselare als klassieke gladiator en Sagan als brute uitdager. Peter's nickname is has kind of been determined to be the Terminator. The reason for that. Is, Rory Mason van zijn ploeg Cannondale. Is with uh, Cannondale Factory Racing on the mountain bike World Cup circuit, and uh, he's pretty tough on material, tires, wheels, that kind of thing. So. Uh, Kind of the Spartacus won vorige week de E3-prijs. Alweer een kabinetstukje van Zwitserse stijl. Fabian Cancellara wint voor de derde keer de E3-Harelbeke. En de Terminator nam twee dagen later revanche in Gent-Wevelgen. Dat is er met bovenaan bovenuitstek. Hoopla, een wheelie show. Ja? Het hoort gewoon bij hem, hè? Maar dat kan het, hè. Na alles wat inmiddels duidelijk is geworden over het dopingverleden in de topsport... klinkt er ook meteen argwa. Dan moeten we geen vraagtekens bijstellen, Michel. Die, die vraag moeten we stellen. Hè? En er is de geruststelling dat Sagan altijd al goed is geweest, ook als jonkie. Er is nog ruimte voor talenten en deze man die bulkt al van het talent van beide juniores. Dus wordt de aanloop van de Ronde van Vlaanderen gesierd door topfavorieten van Allure. Je mag in alle gerustheid noteren dat de Ronde van Vlaanderen een tweede topfavoriet heeft... Naast Cancellara rijdt hier Peter Sagan. Ja, ja, Spartacus tegen de Terminator. Het is aanlokkelijke beeldspraak van helden die bereid zijn te sterven in de arena. Maar in werkelijkheid zaten Cancellara en Sagan vandaag gewoon in warme stinkende zaaltjes in hotels langs de snelweg. Braaf vragen te beantwoorden van de pers. Sagan was in Kortrijk. En daar ging het al snel over de vraag hoe hij Cancelara denkt te kunnen verslaan. Die vraag is moeilijk te beantwoorden, zegt Zakan. We zullen het zien tijdens de race zondag. Maar ik ben heus niet de enige die Cancelara kan verslaan. Er zijn andere renners die dat ook kunnen. Er zijn ook lui Sagan tegen Cancellara, dat is ook jong tegen oud. In Kortrijk legt Sagan uit dat ouder zijn een voordeel heeft. Daarmee schuift hij de druk af op Cancellara. Sicuro si elke corso geeft wat meer experience in. Ik moet zeggen dat corridoren zoals Bonen en Cancellara. en corridoren die. zijn più aardig. Mannen als Bonen en Cancellara, zegt Sagan, hebben meer ervaring. Dat is een voordeel voor hen. Ze kennen het parcours en de race beter. Die correre qua in België. Een half uurtje verderop in Brugge zat Cancellara klaar. Um, the first part of the press conference is going to be a question and answer uh, here. Hij draaide alles English juist case, om possible. en probeerde de druk bij de, de nog maar 23-jarige zagant te leggen. Mm, I mean he is still really young. I mean uh, I would be more than happy that in, in my in my age. Ik zegt Cancellara, zou meer dan gelukkig zijn geweest als ik op zijn leeftijd al zoveel had gewonnen. Voor hem is het allemaal anders. Als jonge coureur heb je minder stress, ben je killer. Jongeren zijn compleet anders in hun hoofd. Maar aan het einde, je weet, elke race is belangrijk om te zien hoe dingen gaan. En dat is waarom ik nu wat ik moet doen. Vandaag uh, zijn de toeristen in actie in Vlaanderen... en morgen de profs dus in de Ronde van Vlaanderen. Er doen overigens ook 17 Nederlanders mee. En als je er veel meer over wil weten, ga dan naar onze site. www.nos.nl En wat ook veel bezoekers zal trekken, dat is het paasvuur... in het Overijsselse Heino. Het was op Marktplaats gezet, maar het mag toch aangestoken worden. Gemeente Raalter staat het namelijk alsnog toe. Taco Rijmert is een van de bouwers van het paasvuur. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is de gemeente overstag gegaan? Um, nou, er waren omliggende gemeentes en die, uh, waar, waar die wel in uh, aan mocht gestoken worden... En toen werd de gemeente raalte die had zoiets van: uh, Ja, maar uh, daar mag het wel en hier niet. Ja. Dan moeten we toch ook met een oplossing komen. En toen hebben ze gezegd: Van nou, weet wat we doen? Uh, in elke gemeente doen we één paarsvuur. Ja. Uh, toevallig in Heino mogen er dan twee. Aan, maar die liggen gewoon allebei hartstikke gunstig. En uh, onze zit er ook bij. Ja. En, en, en Kan het nog? Of, of was de stapel hout al verkocht? Nee, nog net niet. Maar uh, <laughs> we hadden hem al wel uh, een keer of vijf, vijf kunnen verkopen, denk ik. Ja. En dan ook wel meer dan de gevraagde prijzen, uh, waar we voor op internet aan gaan staan. Daar was wel een belangstelling voor, maar gelukkig, jullie verkopen er niet, uh, jullie gaan het zelf doen. Moet het kleiner ook worden gemaakt? Nee, nee, nee dat is het geval in Espeloo wel. Uh, daar moet hij wel kleiner worden gemaakt, maar bij ons mag hij gewoon uh, zo blijven. We hebben 14 dagen terug, hebben wij al een bouwstap opgele opgelegd gekregen, want okay. uh, hij werd zo groot en we zitten aan de N35 in Heino. Ah. En uh, kijk, ja, dat zou dan uh, met rook en dergelijke het, het, het uh, verkeer te veel hinderen. Ja, precies. Dus <laughs> vandaar dat jullie eigenlijk al op, op voorhand wat maatregelen hadden genomen. Moet er daar nou nog veel uh, worden voorbereid? Nou, we waren al alles geregeld. En uh, net vrijdag, of wanneer was het? Uh, donderdag kregen we antwoorden dat hij niet ja mag hebben. We, en toen hebben we alles afgebeeld. Zoals uh, we hadden een drankvergunning, uh, bier yeah. en uh, frisdrank... en uh, dranghekken en dergelijke materiaal. Die c's hadden we allemaal weer afgebeld. Kijk, en dan hebben we gisteren allemaal uh, opnieuw weer moeten bellen... en uh, alles is nog wel weer uh, redelijk goed geregeld. Ja, dus dus dan gaan het, we vandaag weer mee bezig ophalen. Het kan gewoon uh, van start gaan. Hoe laat uh, gaat uh, de vlam erin? Acht uur. Acht uur. Zocht dan ja. avonds? Nee, morgenavond acht uur. Precies, want dan ja. zie je het het beste, hè? En volgend jaar weer? Uh, ja, zeker. Maar uh, wij, dat, hebben, dat hebben we direct al uh, te horen gekregen... dat we niet verder mogen bouwen op deze locatie. Dus we zullen wel op zoek moeten naar een andere locatie. Nieuwe locatie, maar ja. uh, volggoede moed uh, volgend jaar weer. Maar eerst morgen, acht uur. Als u wilt kijken, dan, uh, dan mag het. Het is vlakbij <laughs> bij de weg. Meneer Rijmert, ik wens u veel plezier erbij. Dank u wel. Sterkte. Doeg. Verkeersinformatie. In het noorden kan het glad zijn door sneeuw... en in het hele land kan het ook nog een keertje mistig zijn. Guitar. I am following the river down the highway through the cradle of the Civil War I'm on the graceland, graceland, to Memphis, Tennessee I'm on the graceland My traveling companion is nine years old He's the child of my first marriage But I've raised to you We both will be received in grace Land. She comes back to tell me she's gone As if I didn't know that As if I didn't know my own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 worden, Paul Simon, Graceland. Vandaag, precies, 160 jaar geleden is Vincent van Gogh geboren. Van Gogh stierf 37 jaar oud in 1890 in het Franse plaatsje Ouvier-sur-Oise. De herberg waar hij stierf is er nog altijd. En toeristen kunnen zelfs zijn kamer bezoeken. En worden daar dan herinnerd aan de droom van Van Gogh. Onze correspondent Ron Linker sprak over die droom... met de huidige eigenaar van de herberg, de Vlaming Dominique Janssens... Voilà. De binnenplaats van de herberg ja. waar Vincent van Gogh uh, zijn de, laatste de, dagen heeft gesleten. De 70 laatste dagen. Zo, daar zijn we dan. Hier en Je hoort kamer. gewoon naar de akoestiek dat het een kleine ruimte is. 7 vierkante, vierkante meter. Dit is de kamer waar Vincent van Gogh gewoond heeft en gestorven is, ja. En de muren zijn gebleven zoals ze oorspronkelijk waren. Met alle vlekken erop, want je ziet dat de verf een beetje afgebladderd is. Ja. Scheuren in de muren. We hebben niets gedaan. Het ene dat we gedaan hebben we de meubels uitgehaald... en we hebben die in de kamer ernaast gezet. Zodat de mensen kunnen indenken hoe een kamer uitzag in de 19e eeuw. Maar de kamer van God heb ik leeggehouden... Want uh, voordat ik het huis hier kocht, heb ik al de huizen bezocht van gekende mensen. Shakespeare in Stratford, Mozart in Salzburg, Hemingway in Key West. Ik heb 200 huizen bezocht. En de enige kamer die me echt getroffen had, was de kamer van Anne Frank. Het is een lege kamer, er is niets te zien, maar de mensen komen met hun eigen souvenir die lege kamer bemeubelen. En ik wilde die kamer leeg houden, zoals in Amsterdam. En uiteindelijk zit hij in een kamer van iemand die zijn leven mislukt heeft... en honderd jaar nadien zie je hoe ver dat van gekomen is. Omdat hij oprecht was, eerlijk, hij had een visie, hij heeft geen geluk gehad... maar vandaag is een dag gekomen. En u heeft hier een glasplaat geïnstalleerd? Ja, en want daar moeten we het over hebben. De droom die Vincent van Gogh had... Die droom die hij verwoord heeft in de brief. Kunt u uitleggen wat die droom inhield? Ja, de droom van Van Gogh is de te houden in scholen, in hospitalen en in cafés. En hier hebben we de kamer waar dat hij geschreven heeft, een dag of een andere. Geloof ik erin dat ik een toonstelling kan houden van mezelf in een café. Dus uh, mijn droom is de droom van Van Gogh te realiseren. Uw droom is het om ja. de droom van Vincent van Gogh te realiseren. U wilt hier, in deze kamer, een schilderij van hem exposeren. Absoluut, ja. We zullen het kamertje verlaten, want er staan weer mensen buiten te wachten. Hè? Een groep schoolkinderen giggelt de trap op richting het kamertje. Naar de lege ruimte waar een gewapende glasplaat al klaar staat om een van Van Goghs laatste wensen in vervulling te laten gaan. En waar Van Gogh als een bezetene heeft geschilderd. Bijna één schilderij per dag. Allemaal gemaakt hier in de omgeving van Auvert. Dus overal waar dat Van Gogh en ezel gezet hebben, hebben we het schilderij gemaakt. Precies, dus overal in het, in het plaatsje vind je panelen met daarop een uh, de afbeelding, van uh, zoals Van Gogh die heeft gemaakt, met op de achtergrond dan de exacte ja. weergave van wat hij moet hebben gezien. Of het nou een kerk is, het stadhuis heb ik gezien, ja. uh, ook daar midden in, in de het veld. Korenvelden, in de korenvelden uh, wordt het dat, dat is de van. mooiste eigenlijk, hè? Ja, ja, ja. En op die bijzondere plek waar Van Gogh in de laatste maand van zijn leven zijn schildersezel had neergezet, daar denkt een Amerikaanse toeriste na over de schildersdroom. I think it should be done. I think after seeing a lot of Van Gogh's work all over the world, why not have it in the last place that he lived and that he produced 80 paintings in that short amount of time. Natuurlijk zou het er moeten komen, zegt ze. De vraag is of er iemand bereid is om zijn peperdure Van Gogh uit te lenen. Al was het maar voor eventjes. Dus so I think it's a must. And hopefully, someone will donate or lend some artwork of Van Gogh. That would be great. Dat zou nou mooi zijn. Tot die dag komt, wachten ze nog steeds daarin over. Op het moment waarop de droom van Van Gogh in vervulling kan gaan. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Paschming. Ja, er gaat in de media nog veel aandacht voor de rechtszaak over de moord. Op Marianne Vaatstra in het Algemeen Dagblad staat... dat de daad van de verdachte Jasper S. voor veel deskundigen een groot raadsel is. De psychologen konden geen psychiatrische stoornis bij hem vinden. Ze zagen in hem wel een modelkind en een moordenaar met psychiatrische trekjes. Bij het programma Pauw en Witteman was Bouke Vaatstra te gast, vader van Marianne. Hij vertelde over hoe Jasper S. op hem overkwam. Als hij uh, zei, en zo begon hij dan, eh... Uh, uh... En dan begon hij te praten en nou, dan liep hij mij de, de, de rillings over de rug. Ik heb, ik heb er zelf bij hem gestaan, omdat ik spreekrecht had. Toen jeukten mij de handen, dat kan ik je wel vertellen. Ik had hem ook zo bij de nek kunnen pakken. Maar dat doe je niet, want ik bedoel, dan, dan, dan, dan nek je jezelf. Maar eerlijk, de handen jeukten me. Vaker nee zeggen is nodig in de zorg, dat schrijft Trouw. Zo moet voorkomen worden dat de zorgkosten verder omhoog gaan... Gezondheidseconoom Johan Polder vindt dat verzekeraars artsen kunnen dwingen om beter uitleg te vragen over de noodzaak van behandelingen. Het zorgaanbod is veel groter geworden door het streven naar hogere omzetten bij ziekenhuizen. Gezondheidseconoom Polder roept zorgverzekeraars op om onnodige zorg niet meer in te kopen. Het gebeurt nu nauwelijks omdat zorgverzekeraars een budget afspreken met ziekenhuizen waaruit alle zorg wordt betaald. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken vindt dat het lidmaatschap van omstreden motorclubs onwenselijk is voor ambtenaren. Dat schrijft de Volkskrant. Ambtenaren die lid zijn van motorclubs als Hells Angels of Satudara riskeren ontslag. Zelfs als ze geen strafblad hebben. Critici wijzen erop dat alleen een lidmaatschap niet genoeg is voor ontslag. Minister Plasterk is het daar niet mee eens. Ambtenaar die toch lid is, moet dat lidmaatschap opzeggen. Weigering daarvan wordt gezien als plichtsverzuim. Minister zegt dat het vertrouwen in de overheid wordt geschaad... als een ambtenaar lid is van een omstreden motoclub. En in het Algemeen Dagblad staat dat in Nederland... jaarlijks mogelijk 150 mensen doodgaan... na het gebruik van het antibraakmiddel Domperidon. De epidemiologen Sturkenboom en Strauss concludeerden dat op basis van hun onderzoeken naar een plotselinge hartstilstand. De wetenschappers bestudeerden in 2005 de dossiers van 800 patiënten... die aan een hartstilstand overleden. Ze bekeken welke medicijnen patiënten gebruiken. Kans op een hartstilstand blijkt vier keer groot... bij het gebruik van dompiridon. In Nederland is het middel trouwens zonder recept te verkrijgen. In andere landen is het middel verboden... of alleen op doktersrecept te krijgen. De fabrikant is het niet eens met de conclusies. Die zegt dat er alleen een zwakke associatie is aangetoond. Dieven slaan in winkels toe met een speciale rooftas. De Telegraaf schrijft dat bendes voor miljoenen schaan. Zorgen. Volgens de Data Handel Nederland wordt 1 op de drie winkeldiefstallen... met deze tas gepleegd. Tassen hebben een dubbele wand van bijvoorbeeld aluminiumfolie. En daar dringen de detectiepoortjes dus niet doorheen... en dan weet de beveiliging niet wat er in de tas zit, schrijft de Telegraaf. Na acht uur, waarom Duitsers niet mogen dansen?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 Dit is Radio 1.